De Nederlandse politie heeft een internationale plofkraakbende opgerold. In totaal zijn er 18 mensen opgepakt. één in Spanje en de rest in ons land. De groep gebruikte zware explosieven om geldautomaten op te blazen. Meestal in Duitsland, maar ze sloegen ook toe in Frankrijk en Zwitserland. In Meren in de buurt van Hilversum... is een auto met explosieven en 12 vaten benzine in beslag genomen. De man die in 2017 de 14-jarige Savannah doodde... heeft een langere straf gekregen. De man kreeg eerst jeugd TBS, min. De zware straf, omdat hij destijds minderjarig was. De rechter heeft dat nu omgezet in tbs met dwangverpleging. Omdat de kans groot is dat hij weer de fout ingaat als de behandeling stopt. Savannah werd acht jaar geleden doodgevonden in een sloot in Bunschoten. Er hebben nog nooit zo weinig vrouwen in de quotelijst met jonge self-made miljonairs gestaan. In die lijst staan de rijkste Nederlandse ondernemers onder de veertig... die zonder hulp van hun familie miljonair zijn geworden. Het aantal vrouwen is gezakt, van zes naar vier. Sharon Hilkers van het modemerk My Jewelry staat als hoogste genoteerd, op plek 31. Om op de lijst te komen moet je dus aardig wat geld hebben. Net zoals vorig jaar ligt de ondergrens op 17 miljoen euro. Het totale vermogen van alle mensen op de lijst is wel een stuk groter geworden, 500 miljoen. Meer dan vorig jaar. En deze band gaat weer optreden. Is Het Goede Doel heeft aangekondigd weer te gaan spelen. Alhoewel niet helemaal in de originele samenstelling. Zanger Henk Temming doet niet mee aan de reunie. De andere zanger en andere Henk, Westbroek, legt uit waarom. Omdat uh, niemand in deze band de behoefte heeft om met hem samen te werken. Omdat je dan namelijk alleen maar ruzie krijgt. Het Goede Doel gaat alleen hun oude hits spelen. Er komt geen nieuwe muziek. Het weer, we krijgen een natte avondspit. Het regent nu al in de zuidwestelijke helft van Nederland... maar ook in Groningen moet je er straks aan geloven. Morgen begint ook nat, later droog met af en toe zon... en het wordt een graad of 17. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het begint steeds drukker te worden onderweg. De eerste dagelijkse files beginnen te ontstaan. Een paar springen eruit, zoals de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Daar doe je er tussen de knooppunten Badhoeverdorp en Velze 10 minuten langer over... Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... bij afrit Utrecht Centrum 10 minuten vertraging. En rijd je op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn... dan heb je bij afrit Nieuwveen 10 minuten oponthoud. En verder nog een file op de N247 Amsterdam richting Horen. Bij Broek in Waterland Noord sta je ruim 5 minuten vast. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 6.9 FM Kwart over zeven op zondagmorgen Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt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 Je grote dag Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een bende plofkrakers opgepakt. De groep was vooral actief in Duitsland... en gebruikte zware explosieven om geldautomaten open te krijgen. De politie werkte samen met Europol en de Duitse collega's. De minister van Justitie en Veiligheid krijgt niet de mogelijkheid... om criminele motorbendes te verbieden... De Eerste Kamer heeft daartegen gestemd omdat de wet misbruikt kan worden voor politieke redenen. En deskundigen waarschuwen voor ernstig letsel bij een nieuwe challenge op social media. Twee mensen moeten hard op elkaar afrennen om elkaar, net als bij rugby, onderuit te halen. In Nieuw-Zeeland is een deelnemer na dat spelletje overleden. Het weer nog vanuit het zuidwesten regen. Vanavond nemen de buien toe en het koelt af tot zo'n 14 graden. ZFM. ZFM. See In my life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 FM ZFM To say that I was so